Dit wordt de eerste aflevering van de podcast van het project 1 Kilometer Dijk en zover je kunt kijken. Ik ben op weg naar Wilma van der Waard, een van de vrouwen van de Kilometer Dijk. Nou ja, ze woont niet op die ene kilometer, maar een paar honderd meter doorlopen, komend van Sterkeburg, dus zover je kunt kijken en je komt er wel. Wilma ken ik eigenlijk nog niet zo goed. We hebben elkaar wel vaker gesproken, maar eigenlijk heb ik haar meer zien hardlopen. Ze komt regelmatig langs ons huis voorbij en ze loopt heel mooi. Klinkt dat gek? Nou, we zien hier nogal wat lopers langskomen je ziet echt wel verschillen hoor. Je hebt strompelaars, trippelaars, stompers die met hun vuist gebald op en neer pompen voor hun borst. Of je hebt peddelaars zoals de eenden zwemmen. Maar Wilma loopt als een hinde. <lacht> mooi rechtop, gelijkmatig en het lijkt altijd of ze de nauwelijkste grond raakt. En Wilma runt een bed and breakfast met de naam Rodeberg. Zo heet hun boerderij ook. De boerderij is vernoemd naar een hofstede in de buurt, de grote boerderij aan de Engweg nummer 40 in Driebergen. Die staat er al vanaf begin 1900. Als je bij Wilma's Rodeburg een stukje verderop rechtsaf slaat, het aderwinkelpad op, dan loop je dwars door de weilanden richting Driebergen en dan kom je uit op het landgoed Denneborg. Als je dan verder loopt door het kloosterlaantje, kom je aan het eind van de laan uit bij de oude hofstede Rodenburg. Het begon allemaal met het buitenhuis van de familie Uiterbooghaard. Dat is gebouwd rond 1900. Die noemden ze Denneburg. En daarnaast bouwden ze een tweede hofstede, dat was de Hoeve. En de volgende eigenaar van de mule, kan ik nog volgen, burgemeester van Utrecht, liet de hoeven afbreken en zette er een groot herenhuis neer en noemde het Denneburg. En de oude hofsteden ernaast, die dus ook al Denneburg heten, kreeg een nieuwe naam en dat werd Rodenburg. En dat is dus de boerderij aan het eind van het kloosterlaantje. Nou, het huis van Wilma is dus naar die oude hofsteden Rodeburg genoemd. Het kan ook zijn dat hij naar de Rodebergse Beek is vernoemd, want hij liep daar ook in de buurt. Kijk, ik ben er. Vers eitjes vooraan het hek, voordelig te koop. Dat zie je wel meer langs de dijk, want Piet, die oude boer uit de documentaire serie met dat hele witbrood op de heg, die verkocht ook verse groenten uit zijn moestuin. Die zetten die vooraan bij het hek, met een kistje voor wat geld. En dat hebben ze een keer gestolen. Maar ik geloof niet dat het vaak voorkomt. Dit is het bordje van de Bed and Breakfast. En ze moet het wel heel goed doen, Wilma, want ze krijgt hele hoge beoordelingen op de website van Booking. Ze horen wat ze nog meer doet dan de Bed and Breakfast hosten. Wilma. Wilma van der Waard is het, hè? Ja, van, van de, de eigenlijk. Van de Waard. Ja, niet, maar okay. zonder er. Van der Waard. Ja, ja, klopt. Hoe lang woon je hier al op deze dijk? Uh, dat wordt dit jaar uh, in september uh, 23 jaar. Oh, dat is wel een behoorlijke tijd. Ja. Je bent hier dus niet geboren en getogen? Nee, geboren en getogen in uh, het buitengebied van Koten, dus op het platteland opgegroeid. Mijn vader had daar een fruitbedrijf um, en daar heb ik uh, 20 jaar gewoond. Mm -hmm. Als dochter van een fruitteler En toen, gingen wij, toen ging ik trouwen met uh, René. En toen hebben wij eerst vijf jaar in Driebergen zelf gewoond. In het dorp. In een leuk oud huis aan de Bosstraat. En uh, toen kregen wij de kans om het huis hier aan de Lambroekdijk te kopen. En na een grondige verbouwing uh, zijn we daar toen uh, ingetrokken. Ja. En was ja. dat een boerenbedrijf wat je overnam? Of was dat... Nee, toen al niet meer. Dat is het ooit heel veel vroeger natuurlijk wel geweest. Hè? Dat ja. huisje waar wij wonen. Maar dat is, dan praat je echt over uh, voor de oorlog. Want mm -hmm. dat is natuurlijk heel klein. Maar vroeger was dat een, een rendabel boerenbedrijfje. Maar ja. Nee, toen wij het kochten was het al gewoon uh, een, een, een hobbyplek eigenlijk. Mm -hmm. uh, de mm. vorige eigenaar had er een paard lopen bijvoorbeeld. Dus ja. hobbymatig, ja. ja. En toen heb je ook bedacht dat je die bed and breakfast wilde beginnen. Nou, toen nog niet. Dat kwam wel al wel regelmatig toen we een poosje woonden... In me, in me op, van goh, dat zou misschien eens een keer leuk zijn. Maar goed, ik had een leuke baan. En uh, op een gegeven moment kwamen er een paar... Kwamen, in ons geval kwamen er een paar kinderen. En uh, ja, dat was ja, niet, niet aan de orde eigenlijk. En wat voor baan had je? Wat deed je? Ik heb heel lang in de verzekeringen gewerkt. Uh, uh, ja, echt een jaar of uh, twintig wel. Ja, zeker wel. En um, op een aantal assurantiekantoren. En um, altijd hartstikke leuk. Mm -hmm. Maar goed, op een gegeven moment kwam er een moment uh, dat ik dacht van... Ja, ik kwam ook door een fusie op het werk. En moest ik verder weg gaan werken. De afstand naar mijn werk werd dus groter. Ja. En toen dacht ik van ja, heb ik daar nog zin in? Mm -hmm. Nou, ik ben wel mee verhuisd. Maar ondertussen besloten, ik ga een uh, bed en breakfast beginnen. En toen is mijn man, die vrij handig is, is begonnen aan het maken van die kamers. Ja, ja. En op een gegeven moment was dat klaar. En toen uh, ben ik ook op een keer gestopt met uh, buitenshuis Ja, Ja. Dus de, je was niet gestopt vanwege de kinderen. Dus je hebt gewoon ook doorgewerkt toen de kinderen... Ja, ja, toen ben ik op een gegeven moment wel... Uh, toen werkte ik ook een keer nog maar twee dagen in de week hoor. Ja. Twee hele dagen. Maar uh, uh, nee, want ik ben die bed en breakfast begonnen. Toen was de jongste, toen was Jos bij mij. Een jaar of elf, denk ik. Ja. Want je hebt twee Tien, kinderen. Elf. Ja. Ja, twee kinderen. meisje, jongen? Ja, Marije van 19 en uh, Jos die is uh, 17. Oh, leuk. En wat doet Marije nu? Marije doet de laatste jaren uh, MBO Leisure en Hospitality. Leuk. En zij is net aangenomen op de Hoger Hotelschool in Leeuwarden. Zo. En Jos die doet dit jaar uh, examen HAVEL. Oh, Leeuwarden is wel een eind weg. Ja, dat klopt. Uh, ja, iets op chaos. ja, Ja. ja. ja. Dat hoort erbij, hè? Ja, dat hoort erbij. <laughs> ja. Ja. En uh, je man, wat uh, doet die voor werk? Mijn uh, man die heeft uh, slagersvakopleiding gedaan. Lang geleden. Ah. En heeft jaren in loondienst gewerkt als slager. Ah. Maar die is uh, uh, heel lang geleden als ZZP'er begonnen. Ergens in mm. 96 al. En uh, werkt nog steeds als slager een aantal dagen in de week. Maar... Hij uh, werkt ook bij een riedekker en bij een aannemer en bij een loodgieter. Oh, ja. hij, ja. hij doet van alles. Ja. Ja, hij is gewoon heel handig. Hij is vooral heel handig. handig ja. Maar hij ja. werkt niet bij jou in de bed-and-breakfast. Is echt iets van jou? Ja, dat is echt. Ja, als er iets technisch gebeuren moet of iets wat ik zelf niet. Uh, ja. Ja. Maar dan, uh, ja, dan helpt hij nou wel. Maar nee, dat is echt mijn uh, bedrijf. Ja. Ik heb, maar wat trekt je nou? Want wij hebben hier ook een hut en die verhuren we. Maar ik begin niet aan, uh, wat trekt je nou in een bed en breakfast? Wat vind je daar nou leuk aan? Nou, ik vind vooral uh, de variatie aan mensen die je in de loop van het jaar uh, ontvangen mag, erg leuk. Mm -hmm. En ik merkte afgelopen jaar dat ik uh, de buitenlandse gasten mis. Het is wat saaier nu, om het zo maar even ja, al ja. oneerbiedig te zeggen. Ik heb natuurlijk bijna een jaar uh, alleen maar Nederlandse gasten nu. ja. En die mensen corona. van over de hele wereld, dat is echt heel bijzonder. En krijg je ze van over, hele van over de hele wereld? Maar hoe komen ze dan, ja. dan toch in, in, op de langbroeken? Ja, dat terecht. vraag je wel eens af. Hè. Ja, ja Boeking.com, daar, daar sta je op en daar vinden mensen toch je accommodatie. En dan, dat heb ik ook wel eens gevraagd, hoor. Van waarom heeft u nou deze plek gekozen? Nou, dat, hè, mensen zoeken zo'n plek, want het is. Rustig. Het dat, dat, dat ligt uh, op het platteland. Dat vinden mm -hmm. De gasten die ik krijg vinden dat heerlijk. Mm -hmm. Maar toch ook centraal in Nederland. Dus als ik buitenlandse gasten krijg. Ja, wat gaan ze doen naar Amsterdam, Naar Giethoorn. Uh, de Veluwe. Dat, zijn natuurlijk hele, dat staat in die reisgidsjes van Nederland. Ja, ja. Dus als ze dan in het midden van het land verblijven. Mm -hmm. ja, want dat is Driebergen natuurlijk. Mm -hmm. Dan kan je, ja, je kan dan hier vandaan alle kanten op. Ja. En je zit toch... Uh, op het platteland. Want ik ja. zeg altijd: ik krijg alleen maar hele saaie mensen. Bij ja. wijze van spreken. Want is dat zo, ja. Nou ja, mensen zoeken geen vertier. Ze nee. zoeken de rust. rust. en de stilte. Dus ja. daar zijn ja. het ook de mensen naar die ik uh, krijg. Ja. En ja. dat is heel fijn. zijn hele fijne gasten. Ja. Ik ja. had stiekem gekeken op de site. Maar jij hebt een. Jouw bed en breakfast heeft een hele hoge rating, hè? Is ja, dat, dat klopt. Uh, ja. Was het ook weer vier sterren? of... Ja, je krijgt op, uh, op Booking.com sta ik volgens mij nu een 9,4. Als het goed is. Dat schommelt ook wel eens iets hoor. Mm. Dus ja, kijk als je iets bij Booking.com reserveert. Dan krijg je, als je thuis mee weer. Krijg je zo'n uh, verzoek of je een uh, review wil schrijven. Mm. En uh, dat doen heel veel mensen. En dan ja, gemiddeld over een jaar. Krijg je dan in het begin van het nieuwe jaar van Booking.com zo'n award. Of, nou Daar kan je iets mee doen. Dat kan je je site zetten. Of nou ja. Ja, dat is leuk. Dus, ja, nou, dat, is toch, dat is, toch wel, is toch je verdienste dan. Ja, dat ja, klopt. Ik, je kijk, ik kijk er zelf ook, ook vaak naar natuurlijk van... hé, hey, wat, wat vonden andere mensen ervan als je iets bespreekt. Ja, en, uh, ja, ja. dat doen ja. ook ook mensen, toch? Ja. Ja. En voordat je eraan begon, heb je toen al nou, wel... Het is ook zo'n bekend programma, hè? Van Better Bookers, ja. de bekijken bij een ander. Ja, klopt. Dat, dat, dat kijk ik altijd nog. Alhoewel, je het nu anders bekijkt dan toen. Maar voordat ja. ik startte, heb ik dat keek ik dat al en daar... daar leer je ontzettend veel van. Ja, toch veel? Ja, want daar komen ja. zoveel tips voorbij. Ook tips waarvan je denkt van nou... Okay. dat doe ik niks mee. Nee. Maar wel ook wel heel veel... Um, ja, gewoon handige dingen. dan denk ik van, oh ja, daar moet ik ook om denken... straks in de kamer. En, uh, hmm. ja, dus, uh, Wat ja. wij hier wel eens horen bij het vruur van de hut. die vruur, dus Maar dat is zelfketering. Dus die mensen moeten zelf uh, voor, voor hun eigen... bedoelingen zorgen. Ja. Maar daar horen we uh, vaak van dat ze gekomen zijn vanwege het feit dat in dit gebied weinig straling is. Heb jij dat ook wel eens gehoord? Ja, ik vond het een mal verhaal, maar het schijnt echt zo te zijn. Maar nee, dat heb het, dat ik is... heb wel eens gehad, uh, wel eens, uh, een paar keer al gehad van mensen die zeiden van kan de wifi ook uit? Hm. Dus of ze dan ook een... Ja, dat is, heeft met die straling ja. te maken. Ja. Maar, maar niet uh, wat jij zegt over dat hier weinig straling zou zijn, dat ze daarom komen. Nee, ja. dat heb ik nog nooit, gehoord. Uh, nee, hoor hey, en um, ik, ik um, begreep eigenlijk ook van, ja, want ik heb natuurlijk ook met andere meiden hier op de dijk gesproken, maar ik hoorde dat jij ook heel actief bent op andere gebieden in het Krommerijngebied. Uh, kan je daar ook iets over vertellen? Want ik hoorde bijvoorbeeld dat jij iets doet met het Oogstfeest. Ja, dat klopt. Um, en wat is het oogstfeest ook alweer? Het is uh, voluit de stichting oogstfeest Krommerijnstreek. Uh, dat is ooit bedacht uh, door mijn vader, Gijs de Wit. In 2007, als ik het goed zeg, hadden wij de eerste editie. Nou ja, mijn vader bedacht dat. Die, die was dus fruitteler in de Kromrijnstreek en die ging graag fietsen met mijn moeder. En dan bezochten ze wel eens andere oogstfeesten in het land. Het, het, het meeste komen voor in het oosten. Mm -hmm. Achterhoek, Twente, Veluwe. En dat vond hij helemaal geweldig en hij dacht dat dat ook moest kunnen hier. Nou, dat kon ook en het begon heel kleinschalig met uh, 500 bezoekers of zo. En uh, mijn vader is op een gegeven moment. Uh, dat vind ik al veel. Ja, ja maar goed. Maar goed is 500. De laatste editie hadden we de 6000. Dus ik bedoel, 6.000. Dat, uh, ja, dus het, het liep iets uit de hand, zeggen we maar wel eens. Maar, uh, maar goed, uh, ja, uh, de eerste twee jaar heb ik me daar uh, een beetje mee bezig gehouden. Maar op een gegeven moment uh, werd mijn vader wat ouder, en die, uh, die besloot geen voorzitter meer te zijn. En toen ben ik ook in het bestuur gekomen, mijn zus ook overigens, dus dat is wel heel leuk. En nog een aantal uh, andere mensen die oorspronkelijk ook van die kapellen wegkomen waar dat oogstfeest altijd is. Mm -hmm. Dus dat is wel heel leuk. We hebben, iedereen in het bestuur heeft zijn herkomst daar vandaan. En um, ja, wat doe ik daar? Ik ben binnen het bestuur verantwoordelijk voor uh, het regelen van de kraamhouders... Uh, en, en alle activiteiten die er op die dag uh, te zien zijn. En waar, en, waar, en waar moet ik dan aan denken? We... Nou, en ja, en ik, wanneer vindt het plaats? Het vindt één keer in de twee jaar plaats. Uh, dit jaar zou er uh, weer een oostfeest zijn, maar wij hebben besloten dat uh, niet te gaan organiseren, want nee. dat is gewoon veel te onzeker. En je, ja, zeker. Anders was ik er al lang mee begonnen, maar ja. Je kan nu niet zoiets uh, op touwen zetten. Dus, uh, maar volgend jaar weer? Ja, besloten is dus uh, 2022 dat de volgende editie is. En we doen het om het jaar, omdat het ten eerste ontzettend veel werk is. En uh, we beginnen meestal in november ergens. Dus als je het ieder jaar doet, dan betekent dat je nooit een pauze hebt. Dat je daar ja, gewoon continu wel... mee bezig bent. Ja. Want dan heb je net geëvalueerd. Dan je weer en dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja. Want over en... hoeveel kramen heb je het dan? Ja. Een stuk of tachtig kranen. En uh, ja, en dan nog allerlei activiteiten op, op het veld uh, ja. die georganiseerd moeten worden. Dus het is echt. Uh, hm. Nou ja, we, we, we tellen nooit geen vrijwilligersuren en dat hoeft ook niet, maar het is uh, behoorlijk intensief. Maar goed, ondanks dat is het ontzettend jammer dat we nu niet uh, daarmee bezig zijn, want ik had het heel graag weer gedaan, maar ja, het is niet anders. Hm. En. Um, en wat, ja. wat is de bedoeling van zo'n oogstfeest? Even om op. een voorstelling te maken, want ik heb geen televisie nu, maar we moeten het doen via de... Ja, uh, dus. nee, nou ja, ons doel is om uh, het, het agrarische, uh, ja, wat er op agrarisch gebied in de Krommerijnsteek gebeurt, te laten zien hoe dat vroeger ging, hoe het nu gaat en hoe het in de toekomst zou kunnen gaan. Okay. Dus wij laten middels uh, veel oude ambachten zien hoe het, het oogsten vroeger ging. Hè? Want het is een oogstfeest, dus er wordt vooral veel geoogst. Hè? Mm -hmm. er, is een, uh, er worden appels geoogst, er worden, de koeien worden gemolken ook. En er wordt ook uh, graan gedorst. En um, we laten met machines ook zien hoe het nu gaat. Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, middels de melkrobot. Uh, uh, hoe dat in de toekomst, of nou ja, dat is geen toekomst meer natuurlijk, maar... De modernste versies, laten we zeggen. Dus, ah, okay. uh, ja. dus jullie hebben ook medewerking van bedrijven zoals de Campina. Ja, en dat, en... dat is een van de vele sponsors natuurlijk. En uh, ja, de LTO werkt daarmee, de NFO, de Nederlandse Vruiteringsorganisatie. Kijk, dat zijn allemaal belangrijke... Uh, die, die komen vaak ook uh, wat vertellen op die dag. Hè? Die verzorgen mm -hmm. vaak de rondleidingen. Um, ja, want ik heb wel eens gehoord dat er ook een treintje... Met van die appelkisten waar kinderen dan in kunnen. Ootsten. Ja, ook volwassen zo... hè. Dus, <laughs> Jazeker, ja, die okay. zitten altijd vol. Ja, altijd vol. Ja. En, maar dat het ook een heel groot terrein is. Dan heb je dan nodig als je zoveel mensen ontvangt. Ja, en dat is, ja, dat, het is ook heel groot. Geen idee hoe groot. Maar uh, je kan met dat treintje de boomgaard door. En dan kan je zien... Uh, ja goed, uh, Voor de... mij is dat niet zo bijzonder. Maar je, je kan dan zien hoe die appels uh, groeien en hangen. En, ja. Hoe ze geplukt worden. En, en hoeveel soorten appels je ja, hebt. Heb ja begrepen, precies. Dus, uh, en ja. Proeven. Er is veel te ja. zien. Ja. En ik heb ook begrepen dat er. Um, ook mensen die iets bijzonders doen. zoals bijvoorbeeld onze buurman. Die heeft een kano uh, verhuurbedrijfje. Uh, dat hij ook wat kan vertellen over kano routes ja, daar. En klopt. Zo, dat soort ja klopt. En de hoogstambrigade staat er ook. Ja want we verhuren dan heel veel kramen. Maar alleen degene die commercieel zijn, die, die dus iets verkopen in ja, hun eigen belang... Die, ja. die betalen dan kraamhuur op zo'n dag. Ja. Maar er zijn ook heel veel kramen die mogen wij gewoon ter beschikking stellen... Om, omdat er iets verteld wordt over de streken En of dat ja. nou de Hoogstandbrigade is of de... Ja, uh, ja, noem maar op. Er zijn heel veel van die... Uh, ja, bijvoorbeeld het Weland College, ik noem maar iets... Die staat er meestal ook. Wat, want dat is, is een agrar ja, dat, is, dat is in Houten. En die verzorgen agrarische opleidingen. Oh, ja. Kijk, alles wat... We, en er komt bij ons ook niemand op het terrein die niet agrarisch gerelateerd is, zeggen we altijd. Ja. Dus er komt geen tupperwerkkraam of een <laughs> nee. uh, mobiele telefoonhoesjeskraam of nee, dergelijke nee. dingen. Nee, precies. Alles moet enigszins ja. agrarisch ja. gerelateerd zijn. En, en uh, hoe weten nou onze luisteraars dat het eraan ziet te komen? Nou ja, wij... Um, zijn, ja, nu doen we daar eigenlijk verder weinig op, maar wij zijn in de aanloop naar een Oostfeest altijd wel behoorlijk actief op Instagram en Facebook en ook in de media. Mm -hmm. Dus we doen behoorlijk wat aan, uh, aan marketing. En ik moet zeggen, de, de plaatselijke krantjes, maar ook het AD, die willen daar altijd uh, goed aan meewerken. Oh, ja. En uh, ja, dat werkt toch wel goed. Ja. En social media natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja, we kunnen het nu ook op de 1 Kilometer dijk website uh, aankondigen. Dus dat komt goed. Ja. Maar ik, uh, ik begreep dat je ook nog iets doet in de Gelderse vallei heb ik hier staan. Nou, dan heb ik, ja, daar heb ik even, dat heb ik gedaan. Um, er was een. Um, er is een leaderproject om daar maar even vast iets over te zeggen. Mm -hmm. En dat heet de Ambachtshoeven. En dat is een project... in de Gelderse Vallei. Mm -hmm. Dus dat is een ander... liedergebied dan dit, maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. En uh, die hebben als doel... de Ambachtshoeven om... Uh, het mensen op te leiden. Om een, hè, er zijn heel veel mensen... die, die kunnen een oud-ambacht... maar dit zijn oude mensen. En dat mm -hmm. gaat op den duur verloren. Ja. Dat is een beetje het probleem met die oude ambachten. Mm -hmm. Dus... De opzet is om die oude meesters, omdat, uh, omdat zij het ambacht overdragen op de jongere generatie. Oké. Okay. En de ambachtshoeve is... is daar dus uh, ja, het leaderproject van. En die organiseren uh, cursussen op allerlei uh, gebied. En nou, daar kan je dus Is dat aan, ook alleen maar jaar iets of is dat breder? Ja, nou ja, niet, ja wat, wat sta je onder... Je kan bijvoorbeeld ook... Uh, Batchwurken, wol spinnen. Uh, nu ligt dat stil, hè? want ik had dus vorig jaar winter, uh, hadden we eigenlijk alles op de rit. De eerste cursussen zouden in maart gaan starten. maar ja. nou, Je voelt hem al aankomen. Ja. Dat ging allemaal niet, uh, niet gebeuren. En, maar ja, dat, dat liep uiteen van ook bijvoorbeeld met paarden werken in het bos. Dus hout uit het bos halen, uh, ploegen met paarden, uh, smeden. Oh, dat is um, ook heel breed. Denk. Ja, heel leuk. Ja, echt, ja. Op de site kun je ook zien wat er allemaal al... maar ook lezingen. Mm -hmm. hè? Maar, ook, uh, maar ook bijvoorbeeld vogels gaan kijken in het, uh, met, een, um, ja. met, met mensen. En, um, maar goed, nu, ja, nu ligt dat stil. En, ja, maar het, het was voor mij allemaal een beetje te veel. Ik had het ja. allemaal op de rit en toen ging het allemaal niet door. Ja. En toen dacht ik van ja, van de zomer wilden ze weer op gaan starten. Is uiteindelijk niet gebeurd, want... Toen, ging het, dus toen weer ging, het, ja, ging het weer besloten. En toen heb ik eigenlijk gezegd. Van, want daar gingen ook echt veel uren in zitten. Um, en ik, en het, het, dat is, het is een heel leuk project hoor. Maar het is allemaal vanuit Hoeve groot Zandbrink in Leuzen. Hele ja. mooie oude boerderij. Monumentale ja. boerderij. Dat is bij Amersfoort. Ja, ja. echt een prachtige plek. Maar iedereen waarmee ik daar in het bestuur zat. Die woonde daar in de buurt. En ze hadden ja. mij erbij betrokken. Vanuit het streek. Ja. Maar voor mij was die afstand ook te groot. Dat snap ik. Je moet ja. er regelmatig naartoe. En, ja. Ja. ja. Een want keer houdt het op. Je hebt het net ook al gehad over LIDER. Want jij bent ook nog actief in LIDER. Ja. En dat is... Kun je even kort vertellen wat LIDER is? Ja, LIDER is een uh, Europese subsidieprogramma. Hè? Dus als je... Wat, wat, wat zich richt op plattelandsontwikkeling. Dus als jij een mooi idee hebt wat te maken heeft met plattelandsontwikkeling... dan kun je bij leader aankloppen om uh, subsidie te vragen. Dat klinkt heel simpel, zo simpel is het niet... maar dat is even in het kort uh, wat het is. En um, ik ben daarbij betrokken geraakt... omdat um, binnen de plaatselijke groep leader... want daar zit ik dus in, de plaatselijke groep leader... Kromrijnstreek Heuvelrug. Uh -huh. um, daar zitten allerlei mensen in vanuit... De omliggende gemeentes maar ook vanuit diverse sectoren dus iemand uit de agrarische sector iemand die uh, vanuit de recreatiesector komt en nou ja vanuit diverse hoeken mm -hmm. en er hield iemand uh, mee op vanuit de recreatiehoek en die belde mij een keer zo is het eigenlijk gegaan oh, ja. Ja. en toen dacht ik van nou dat is wel uh, leuk mm -hmm. want je leert er heel veel van je steekt er heel veel van op nou, en de, leuke projecten. Zeker, en dan uh, nou ja, komen bij ons dus, als wij vergaderingen hebben, komen de projecten voorbij. En dan uh, moeten wij dat met z'n allen beoordelen of we dat een goed idee vinden. Hm. Of dat aan alle voorwaarden van Lieder voldoet. Hm. Nou, en daar mag iedereen zijn mening over hebben. Ja. En dan wordt het weer teruggekoppeld naar de bedenker van het project. Ja, ja. ja. Nou, zouden mensen die slecht kunnen denken over ons uh, tweeën, zouden kunnen zeggen van ja... Tineke en Leen woonde op de Langbroekerdijk en die zijn begonnen met het project 1 Kilometer Dijk van Lieder. Ja, hun buurvrouw die woont een paar honderd meter verderop en die zit daar in Lieder te beslissen over de projecten. Ja, nee, zo is het niet gegaan, want ik heb uh, dat project uh, echt via de vergadering binnen zien komen. Ah ja. En niet via, via Tineke en Leen. Nee, dat nee. hebben we ook niet gedaan. Nee, precies. Dus nee, ik, uh, dat kwam, ja, want het is gewoon hè, de... de de eerste contacten worden met Maaike van der Maat gelegd. Nou, en die uh, brengt, uh, wij krijgen van tevoren natuurlijk alle stukken uh, Maaike voor van de vergadering. Maat is de coördinator ja. vanuit Lieder. Ja, inderdaad, de coördinator voor dit uh, gebied. En uh, die mailt ons voor de vergadering altijd alle stukken rond met alle nieuwe ideeën die binnen zijn gekomen. Dus dat mag je allemaal dan uh, doorlezen. En daar zat op een keer ook uh, het idee van 1 kilometer dijk tussen. Ja. ja dat was okay. de eerste keer dat ik er kennis mee maakte ja. Ja. nou en jullie moesten het is een advies wat je geeft hè? het is geen besluit nee het is eerst een advies ja, het gebeurt wel eens dat we, dat we allemaal roepen van nou dit, dit, dit is ja is, hier zitten zo weinig leader kenmerken in dat we, dat we wel eens unaniem nee. zeggen van nou dit gaat echt nooit nee. daar zien we echt nooit brood in maar goed ja. Over het algemeen. Uh, of, of, of punten aanvoeren van. Hè, als, als de idee, de bedenken van dat idee nog eens dat en dat verder uit gaat werken dan. Ja. Uh, ja. En eigenlijk wat Lider doet is dat ze de overheidssubsidies, dus van gemeente, van provincie en in dit ons geval ook het waterschap, dat ze die verdubbelt. Klopt. Dat is de inderdaad, essentie het is. van het geheel. Ja, absoluut. Dus niet zo kun je nog particuliere fondsen werven. Ja. Ja. ja, inderdaad. Het is niet zo dat lieder alles financiert Het is een, zeker een combinatie van. Ja. Ja. Dus dat betekent dat er, dat er ook draagvlak bij anderen al moet zijn voordat je kunt verdubben. Absoluut. Ja, ja. ja. ja. En ik, ik, je, heb je nou wat met dat kromerijn gebied? Want je, je bent heel actief in dit gebied. Of ben je gewoon een actieve vrouw? Of zeg je van, nou het is ook het waard in dit gebied? Omdat nou ja, zeker. Ik ben natuurlijk uh, geboren en getogen in deze streek. Dus ik vind het gewoon uh, nog steeds een mooi gebied. En uh, ik, ik ken er veel mensen. En uh, mm -hmm. ja, ik, ik kom er gewoon graag. Ik heb ook helemaal niet de behoefte om uh, hier weg te gaan. Mm -hmm. Dus um, ja, het is gewoon... Uh, Leuk en mooi en gezellig hier. En er zijn heel veel mensen die uh, ook heel veel doen in dit gebied. Ja. Ja. ja, dat is ook zo. Maar is er nou sprake van een gemeenschap in het, uh, langs zo die Kilometerdijk? Of denk je van, nou, volgens mij is het los zand? Of, of, hoe zie je die ontwikkeling? Ja, wat is een gemeenschap? Ik denk dat dat nog wel beter kan. In welk opzicht? Ja, nou dat je toch... Uh, kijk... Uh, er wordt natuurlijk verder in, in dit stukje niet iets georganiseerd of zo of, of, uh, of, of wat dan ook hm. dat zouden we kunnen gaan doen vanuit ja. een kilometer dijk natuurlijk en ja. we hebben nu ook de, de, de website waarin we proberen om iedereen ook een plek te geven maar nu moet het nog een beetje aan elkaar gekoppeld worden nou, misschien zou dat, best, zou dat best beter kunnen hm. je hoort wel eens van van, van, van die bepaalde buitenwijk ook, weet je wel, dat ze een keer iets, iets organiseren, weet ik veel, ja. is maar een nieuwjaarsreceptie of een uh, één keer per jaar een barbecue of zo, met z'n allen ah, niet dat dat per se moet van mij, maar nou ja, dat, daar zou je natuurlijk iets mee kunnen ja. Ja. Ah, ja. maar goed, wij hebben verder prima contact met iedereen hier hoor maar uh, ja, ja. Hm. ja. En dat is fijn, als er ja. dat is dan uh, kan je een beroep op iemand doen, ja. en uh, dat is al het belangrijkste toch? Ja. Ja. En hoe kijk je dan tegen de ontwikkelingen aan in het gebied? Zoals bijvoorbeeld nu spelen die discussies over windmolens en En Ik kreeg een uitnodiging van de rest om mee te praten over windmolens in het gebied bijvoorbeeld. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja ik, ja, ik denk dat ik net als heel veel anderen ook uh, niet, sta, niet zou te springen... als je bedenkt dat er hier ergens, uh, als je naar buiten kijkt, een uh, windmolen staat uh, te draaien... Mm -hmm. Het is uh, niet echt heel uh, geweldig. En die zonneweides ook. Ja, dit agrarische land hier lijkt me toch een beetje zonde om dat vol te gaan leggen. Ik zou zeggen: ik begin eerst eens met al die grote schuren die er staan waar nog geen zonnepanelen op liggen. Mm -hmm. Dat lijkt me ten e... ja, eerst al een heel goed begin. Hoeveel vierkante meter, uh, kilometer, ligt er nog niet onbedekt? Mm -hmm. Dus dat lijkt me eerst uh, een beter idee ja. ik zie het niet helemaal zitten dat, dat ik hier op een gegeven moment op de dijk rij en uh, rechts of links kijk en dan een hele weide met zonnepanelen zie hmm. Hmm. dat hoop ik niet, laat ik het zo ja. zeggen okay. nee, maar je hebt het wel ook over een alternatief, dus je, hebt, je wilt het ook niet in de weg zitten maar het alternatief nee. is dat je eerst kijkt naar ik... waar de andere mogelijkheden zijn en die zijn er natuurlijk nog voldoende ja, volgens mij goed. wel en volgens mij is ook een deel van dit gebied stiltegebied. Hè? Ja. Dus daar mag het sowieso uh, niet. Ja, er staat hier wel ergens. Er staan er wel een paar van die bordjes. Hè? Ja. Stilte. Ja, ja precies. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk ook. Dat is in die documentaire serie ook wel te zien. Dat je ziet dat het landschap vanaf 1100 gewoon niet veranderd is met die structuur. En dat vond ik ook wel heel leuk om te ontdekken. Ja, heel leuk. Dat je ja. denkt van, hé, hey, we wonen in historisch ja. erfgoed. Ja, onze, ja. Mijn, onze jongste heeft ooit een... Uh, gewoon een werkstuk gemaakt over het ontstaan van het Langbroeken-Weteringgebied. Dus, oh ja. Uh, oh, nou dan hadden we hem moeten interviewen. Ja, ja nou dat ja, maar goed, Het was niet, niet geheel nieuw die informatie, maar dat is ja. wel heel leuk om, om te weten hoe dat zit. Ja, ja zeker. Ja. En dan is het, uh, ja, wat jij zegt, ook heel zonde om daar aan te, aan te sleutelen eigenlijk. Ja. Ja. Als je nou kijkt naar de, uh, de bezoekers aan de dijk, hè? want nou, we hebben wel een heel druk bezocht jaar gehad door die corona enorm, natuurlijk, ja. enorm veel ja. wandelaars en fietsers. Ja, heel bijzonder ja. Dus, uh, en we merkten het ook, want wij hebben alleen die uh, begeleid natuurlijk ook die, uh, de, de mensen die het winkelpad uh, belopen uh, en die krijgen het zijn een soort van ambassadeurs en die krijgen dan als ze weer aan de beurt zijn om te gaan lopen, krijgen ze een prikstok en een vuilniszak mee. Dus, nou, ik kan je zeggen dat er weer heel veel is opgehaald. <laughs> Uh, ja, dat is al best, ja. Dus uh, uh, ja, die drukte, dat is. Ja, ik, ik vind het wel mooi hoor, die wandelaars en fietsers. Maar bezoekers aan de dijk, wat voor. Wat zou je ze mee willen geven? Heb je daar een tip voor? Of denk je van: Dit vind ik een mooie plek, moet je gezien hebben? Of. Uh, uh, nou nou ja, wat? ik heb natuurlijk regelmatig uh, gasten die dan. Uh, wat ik net al zei, bij mij vandaan uh, de, de bekende. Uh, ...highlights van Nederland gaan bezoeken... ...en ik zeg dan vaak... Hey, ...je kan ook gewoon hier een fiets pakken... ...ik heb twee leenfietsen... ...en stap op de fiets... ...en uh, ga hier vandaan... Uh, hey, ...in plaats van dat je naar Giethoorn rijdt... ...ja hartstikke ja. leuk misschien... ...maar ja... ...zulke dingen boeit mij echt helemaal niks... ...maar blijf gewoon in deze streek... Mm -hmm. ...het is hier al zo mooi... Dus is hier mooi... Ja. ...ja... ...fiets naar wijdbeduursteden. ...of, of, of, of mm -hmm. uh, ga, naar, ga, ga de bossen in... Of, ...ja er is zoveel moois te zien... Ja. Of, of hier vandaan op de fiets naar Utrecht. Hoe ja. leuk is dat? Ja. En, en dan zijn er ook wel vaak die dat doen. En dan, ja, dan zijn ze helemaal lyrisch. Want dat ja. vinden ze ontzettend. Vooral die, die, die ja, echte mensen van, van verder weg. Mm -hmm. Dat is dan ontzettend bijzonder voor ze. En Dat zie je dan fietsen. Ja. En, en zulke leuke dorpjes bezoeken. Ja. Ja. En heb je zelf een favoriet plekje hier ergens in de omgeving bij de dijk? een favoriet plekje ja, want jij ja. loopt ook hard, dus ik zie je heel vaak lopen ja, ja, ik vind ik loop dan meestal ook een stuk van het Krommerijnpad tussen mm -hmm. uh, het stukje tussen Beverweert en uh, Oudijk, dus, Oudijk, dat, dat ja. stuk neem ik eigenlijk altijd mee en uh, ja, dat is gewoon een prachtig pad In wat voor, of het nou regent of sneeuwt of het is bloedheet van de week liep ik een keer en dan gaat het de zon onder hè, en dan is het zo koud en ja dat, dat, is, dat blijft mooi ja, ja. ja, maar een favoriet plekje, ja het is, gewoon, het is gewoon overal mooi hier. Maar je moet het wel willen zien. Oké. Okay. Nou. Nou, ik denk dat we zo langzamerhand aan de tijd uh, zijn. Ik, ik, ja, ik sta versteld van hoeveel dingen jij allemaal aan het doen bent en doet. En uh, hoe groot ja. je betrokkenheid uh, is bij dit uh, gebied. Uh, en ja, we moeten gewoon... Uh, ik hoop dat je nog heel veel bezoekers krijgt. En, ja, nou, dat zal best. Dat, dat je actief blijft. ben ik helemaal geen bang voor. Oké, okay. nou. Dank je wel. Ja, yeah. ja, yeah, dank je wel. <laughs>